Van 10 uur. Paterwal gemoed bij het RMS Journaal. De bouw van een nieuw schaatsstadion in Almere gaat definitief niet door. Volgens de bouwbedrijven Bam en Van Wijnen zijn er te weinig investeerders. Het stadion Ice Dome moest de topsporttrainingslocatie van Nederland worden. Vorig jaar nog kwam het plan van Almere als beste uit de bus. Beter dan concurrenten Tiel Vierenveem en Transportium in Zoetermeer omdat er problemen waren met de financiering trokken Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC NSF zich al terug. En nu zeggen dus ook de bouwondernemingen dat IceDome er definitief niet komt. In de trein op Utrecht Centraal is een man aangehouden omdat hij een nepmachinegeweer bij zich had. Een andere passagier van de Intercity uit Den Bosch zag de loop van het geweer uit een sporttas steken en waarschuwde de politie. Bij aankomst in Utrecht bleven de deuren van de trein dicht... en zeven agenten doorzochten de coupés en hielden de man aan. Zijn geweer bleek nep, maar ook echt lijkende nepwapens zijn verboden. De NS spreekt berichten tegen dat treinreizigers die hun abonnement niet bij zich hebben... geen geld meer kunnen terugkrijgen. Vanmorgen schreef de Telegraaf dat de NS de zogeheten coulantse regeling heeft afgeschaft. Reizigers die hun abonnement niet bij zich hadden en een kaartje moesten kopen... konden maximaal drie keer per jaar hun geld terugkrijgen. Volgens de NS is de regeling uit de voorwaarden gehaald om misbruik te voorkomen, maar reizigers die te goede trouw zijn, kunnen nog steeds hun geld terugkrijgen, zegt NS. APG, de grootste pensioengeldbeheerder van Nederland, wil dat bedrijven geen korte termijn bonussen meer uitkeren aan hun bestuurders. Volgens APG moeten de ondernemingen alleen bonussen uitdelen aan bestuurders die waarde op lange termijn creëren. De beheerder, die voor 377 miljard euro aan pensioengeld belegt... gaat als aandeelhouder bedrijven daarop aanspreken. Als een bedrijf niet wil luisteren, verkoopt APG mogelijk zijn aandelen. Het weer, eerst bewolkt en wat regen, later steeds meer zon. Met maximaal 17 graden is het redelijk fris. Ook morgen nog fris, maar dan wel minder wind. Dit was het Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk tussen Knopend Burgerveen en het Ringvaartaqueduct Zijn twee rijstroken dicht, er blijft er eentje open. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knopend Ouderijn 6 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden Zuid en Wassenaar 3. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar voor Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Shakira, Nacho, salsa Sombrero, gato, negro Mojito, old, El Paso Madrid, Chihuahua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 We hebben alle... Ja, je hebt nog een uh, mooi gedicht van de week, hè, zo Absoluut. meteen op kwartier vijf. Dat heb ik zeker. Ja, <laughs> een heel mooi gedicht van de week. Klopt. Waar gaat het over? Daar ga ik nog niet verklappen. Dat, dat willen we je niet verklappen, hoor. Nee. Het kan zijn dat Albert Jan nog aanpast. Ik heb een live beat met mij vanuit Spanje op mijn scherm hier rechts naast me.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 Zo, zo is het, dat klopt weer. Helemaal goed, uh, Maurice. Ja, ik ja, maar, ben wel ik maar, maar... Ben aan de weg aan het timmeren, met het kloppen van. Ja, ik hoor het, ja, ik hoor het. Ik wat hoor ik nou bonken, joh, maar dat was jij. Ja, dat was Aan de weg aan timmeren. Nou, vanavond wordt er ook aan de weg timmerd timmer in het centrum van Zandvoort. Ja, er wordt meer wat rubber neergelegd. Heel veel, veel mooie activiteiten, hè, vanaf half acht. De parade. Ja, vanaf zeven uur.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 Oké, okay, tot zover Dier van de Wijk. Nou, Koos Mark, Big Band dus uh, vanavond uh, in Stalvoort vanaf uh, 9 uur op het Raadhuisplein. We komen alvast een klein beetje in de stemming... want hier is ze dan. Oh, going to go to the hospital.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 Ik loop even een eentje verder. Jij loopt even een eentje verder. Oké, dan gaan wij gewoon even een plaatje draaien. Ja, oké. Heel goed, zo dadelijk gaan we naar Willem van Dessen. Hij is even een eentje om, Maurice. even een blokje om. Even een blokje om, hè. Kijken of er nog mooie auto's staan. het of het is een historisch Grand Prix. Er zijn hele mooie auto's daar op het circuit. Reken maar. van yes. Je waarbij bij ze klopt, hè. Dat durf ik niet meer Hier is Michael Jackson en Pidets.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 niet over nog onze huidige Formule 1-coureur. die race is inmiddels een minuut of twintig bezig. Gaat over anderhalf uur, dus uh, het einde gaan wij niet meer meemaken. Ik wil nog wel even tussenstand geven aan de leiding. Een auto, Rob, waar jij denk ik nog nooit van gehoord hebt. Een nou, ik ben heel sarini die sarini nee. Nee, nou ja, die uh, rijdt aan de leiding. Wordt bestuurd door uh, Frank stippler Tweede plaats vinden we terug bij equipe... Uh,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 Iets naar 7 en dan gaan we richting dorp uh, met die auto's uh, voor de parade. Ook een heel mooi uh, evenement uh, natuurlijk in het dorp. De muziek heb jij al een voorstukje uh, laten horen net en uh, ook daarvan gaan we genieten. Genieten wordt het ook uh, morgen natuurlijk uh, met dag 3 uh, van die historische uh, Grand Prix. 9 uh, uur begint het al uh, voor de echte fervente uh, Formule 1. Uh, Mensen natuurlijk die het meest actuele willen zien. Uh, ja, die race uh, van de FIA Historic uh, Formule 1. Die is om uh, iets naar drie. Uh, dus die kunnen uitslapen en dan komen kijken. Oké okay, Willem, dak, dankjewel. De batterij is leeg denk ik. Ik denk dat <laughs> ook gaat last krijgen van het uh, regengebied. Ja, dat kan ook. Hey, Willem, dankjewel. Vanaf voor circuit morgen Willem weer in de uitzending tussen 2 en 5 uur bij Sanford op zondag.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 So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 Nee. Dat was het gedicht van de week. Ga je morgen ook nog doen of niet? Ik ga morgen ook een gedicht doen, denk ik. Oh, om kwart voor vijf bij Solford op zondag. Correct. Het gedicht ook weer te horen bij CFM. Hier is Delegation en Where is the Love.